Jobboot met het NOS-journaal. Een voormalige chef van het leger van Burundi is voor zijn huis in Bujumbura doodgeschoten. Begin deze maand werd ook al de oud-directeur van de veiligheidsdienst van Burundi om het leven gebracht. Beide moorden lijken in verband te staan met de omstreden presidentsverkiezingen in juli. Toen werd president Nkurunziza voor de derde keer herkozen. Terwijl dat volgens de wet niet mag. In de aanloop naar de verkiezingen was er in Burundi een toename van geweld. De Verenigde Naties maken zich grote zorgen over de situatie in het land. Volgens de VN zijn er sinds april zeker 96 mensen vermoord... en zouden zo'n 600 mensen gevangen zijn genomen. Op Curaçao zijn ongeveer 10 criminele groepen actief... zegt het Openbaar Ministerie in Willemstad. Een aantal daarvan heeft ook vertakking in Nederland. De groepen houden zich bezig met drugs, wapenhandel, overvallen en afpersing. Dat blijkt uit een onderzoek dat is gehouden... in opdracht van het Openbaar Ministerie in Willemstad.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 In de Eredivisie worden vanavond vier wedstrijden gespeeld. De Graafschap heeft ook zijn tweede wedstrijd van het seizoen verloren. Peksvolle was te sterk, het werd in Doetinchem 0-3. De andere wedstrijden die vanavond gespeeld worden zijn Ajax Willem II, FC Twente Ado Den Haag en Excelsior AZ.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 Fans Nightwalk. Nightwalk met Mario Zand voor zaterdagavond op Ziet Only F Nok when I need to en I need to get some rest yours man I confess I burned a whole in your mouth the count of three I pull back my duvet nu overleven van de Nightwalk hier op ZFM Zandvoort. Een wandeling over het strand, door de duinen en het centrum van Zandvoort. Dat betekent tot op ieder nacht een je beste van dance, R&B en een beetje pop tussendoor. meteen het laatste shownieuws, de partyagenda. En natuurlijk de team boven, beste plaats voor het dansen. Dan vanaf 10 uur, DJ Mouse met zijn Global House vibes. En dan vanaf 11 uur, dan vliegen we over naar Italië. Met het beste uit de clubs van Italië met DJ K. Het is vandaag zaterdag 15 augustus 2015, het uh, Decibel Weekend. Een van de grootste evenementen op dit, weer, op dit moment in het weekend wat plaatsvindt. Gisteravond al begonnen. Tot twee uur s'nachts hadden ze de, ja, de, de beginparty, openingsparty. En het hele weekend is het gewoon feest. aan Zandvoort voor als openingmuziek van Fateless. Het Insomnia, hun allergrootste hit die ze ooit gemaakt hebben. Alleen dit keer was het uh, in een nieuw jasje. De 2.0 versie met hulp van een aficie. Ik daar een remix van gemaakt. En nu is het tijd voor de Michael Mind Project. Met de Megamix. Met al die grote hits Luister maar. short sure. Ik zit weer in mijn ritme, ik ben nog steeds niet klaar. Weliswaar waar, praat de boer bij elkaar, ik ben er goed in. Ik doe dit, ik voel dit, ik spit dit. Dagelijkse shit, ben er goed in, kid. Ik ben er goed in, kid. Ik zeg het nog een keer, man. Ik doe het winnen, het is een weer man. Het is wat het is. Er moet nog zoveel meer gebeuren. Zoveel te proberen, zoveel dingen nog te leren. En ik doe het al een tijdje. En hou het altijd bij me. Ik ben er blij mee, dus begrijp me. Het is nu tijd. Pluk de dag, pluk de, de dag, dus pluk de dag, pluk de dag, pluk de dag, pluk de dag. Rap beter dan nooit tevoren. Kom horen niet geloven. Ik ben een vis in het water. Die is zijn vrijheid heeft genomen. Weggevlogen als een vogel in de lucht. Weg in de winter, in de zomer, weer terug. Klaar die hele klus. Zie het niet als een must. Neem het als het is. Ze belt massa me mist, ze belt massa mijn wild. En ik ben die hele keel. Want daarom zit in het chill als ik kant wordt. En daar ben ik een man voor. Ik heb een paar bars voor je. Wat het is, dat ben ik in je krip met me. Doe je dat horen? Dus je kan scoren. Schat, je hebt de kans, maar je kans geen angst, want je kan scoren. Het is nu tijd om op te staan. Vandaag. Tijd om tijd om op te staan. Tijd om tijd om door te gaan. Het is nu tijd om door te gaan. Tijd om tijd om op te staan. Vandaag. Tijd om door te gaan. Vandaag. Tijd om tijd om door te gaan. Dus pluk de dag, pluk de dag. Pluk de dag pluk de dag dus pluk de dag pluk de dag pluk de dag pluk de dag, de dag, de dag. Martino met Pluk de Dag, de productie van uh, Stacey Grint... en daarvoor uh, Ellie Simpson, dus samen met Jack en Jack met Roll'em Up. CWM Zandvoort en Nightwalk, ik heb nog een beetje shownieuws voor je. Cristiano Ronaldo, die onthult zijn uh, kostbare hobby. Misschien heb je het gehoord, maar uh, hij verzamelt auto's. Zijn wagenpark bevat enkele onbetaalbare juweltjes... met een totaalwaarde van uh, wow, iets meer dan 4 miljoen euro... Valt op zich best mee, maar voor jou en mij is dat natuurlijk een heel groot bedrag. Uh, ik weet niet wat jouw auto kost als je überhaupt een auto hebt, maar die van mij die komt niet eens in de buurt. Denk nog niet eens de helft van een miljoen, nou nog lang niet. In ieder geval, je, dus, uh, Ja, Ronald garage pijlt uit van de dure wagens. En uh, slecht nieuws voor Bill Cosby. Er zijn nog eens drie vrouwen die kleine slachtoffers zijn geweest van uh, zijn, uh, zijn uh, dingetjes dat hij hun gedrogeerd heeft en hun... Uh, ja, ...seks met ze heeft gehad. Zoveel het waar is, dat is een harde vraag... ...maar valt op dat er steeds meer vrouwen bij komen... ...dus ja, een beetje jammer hè. Heb je 70 en dan krijg je alleen maar slechte dingen. Oké, als je het gedaan hebt dan... ...dan is het gerechtigd. ...maar dan nog, dan heb je iets van... als ze er een eerder mee kunnen koopt. En dat Jackson wil niet dat zijn ouderlijk huis... ...waar hij opgroeide met Michael een attractie wordt. Want ja, dat levert natuurlijk een hoop geld op... ...maar hij is daar iets minder blij mee. En acteur Henry Cavill... ...beschouwt seks als cardio training. Dat vertelt de vertolker van Superman in de Tonight Show. De uitzending is donderdagavond te zien... ...en was donderdagavond te zien op de BNF. Dat was op de Nederlandse publiek omroep, Nederland 3, zoals dat vroeger heet. Ik ren, dat is het minst de antwoord. Antwoorden de overal spelen van Batman versus Superman. Dan op justice op de vraag hoe hij zijn conditie bijhoudt. En wij er verder niet verder over rijden. Ik denk dat het publiek het wel begrijpt. Reageerde Henry op het gegrinnik van de toeschouwers. En uh, people concludeerden dat uh, de indruk uh, te druk voorlopen van de ketel is. Omdat de opnames van de volgende Superman-film. Justice League part 1, niet eerder dan januari begint... dus hij heeft nog genoeg tijd om zijn bijzondere cardio-trainingen bij te gaan houden. En de Leon Rives doet er alles aan om gezond en fit voor de dag te komen. De zangeres jaagt er per dag maar liefst 40 pillen doorheen. De 32-jarige houdt een strakke regie op na om fit te blijven. Om aan een vitamine te komen, gooit ze een scala aan supplementen naar binnen... Ik neem 20 pillen in de ochtend en 20 in de avond... met uh, visolie, prenatale vitamine, prebiotica, biotine... ongehulde ze Een interview met uh, Into The Glass... en ze laat zich hierbij adviseert door het kruiden niet. Ik ben heel erg streng in het feit dat ik ze allemaal neem. En ze, ze neemt er echt 20 in de ochtend. 20 in de avond. het voor mij ben je helemaal gek, maar... Hè, misschien helpt het toch een beetje. CFM Zandvoort onderweg zometeen meteen de partyagenda. Maar eerst weer even lekkere muziek. EDX hebben een nieuwe plaats Breathing. All the way up or deep down, we could die. Everything to make us feel alive. We need just our hands to keep us dry tonight. En daarvoor EDX met Breathing. Dat was de laatste gescheenheid. Het is dus even tijd voor de partyagenda. Wat voor leuke feestjes zijn er allemaal gaan. op deze zaterdag 15 augustus 2015. Natuurlijk uh, het weekend van Decibel. Decibel Outdoor in Hilvarenbeek. Uh, Dat is bij een Safari Park Beekse Bergen. Waar ik het hele weekend te vinden ben. En uh, het is ook de week van Sailen. Sail Amsterdam 2015. Wie heeft je van de week gezien hebt, al die grote schepen. Dat was uh, aardig wat tussen uh, Muiden en Amsterdam. En een hele, nou, een hele parade met alleen maar mega grote mooie schepen. Dit weekend kan je nog bekijken in, uh, in Amsterdam natuurlijk. Sale 2015. En de feestjes voor vanavond. Nou, zoals altijd beginnen we eerst even met Brainwash. In de scape in Amsterdam begint vanavond om 11 uur. Nu tot vijf uur in de ochtend. Met onder andere onze eigen Zandvoortse Raymoendo. Vanavond doet hij iets samen met uh, Patrick Hagenaar. Die kennen van Ministry of Sound UK. En ook Jim Carrey heeft hij meegenomen. En ook Sexy Mr. Ass on Sex. En de MC is zal zo, zo, dat ook weer de Miss Bunty. Dat is vanavond in Escape in Amsterdam het wekelijkse feestje Brainwash. En vanavond in Air in Amsterdam. Het is iets verder als je links uh, escape hebt. En je loopt iets verder door aan de rechterkant. Dan heb je Club R dat is Girls Love DJs Invite, Le Ute. Het begint allemaal 11 uur vanavond. De prijs is 14 euro om naar binnen te komen. Met onder andere natuurlijk Le Youth uit Amerika. Girls Love DJs, The Voyagers. Jazai, Donna Grandi, Emanuele Vos, Nachtbrakers en Ron Simpson. Dat allemaal dus vanavond in Club Air in Amsterdam. Girls Love DJs Invite. Le Youth En vanavond in de Melkweg, encore RB karaoke. Het begint rond de klok van middernacht. Het duurt tot 5 in de ochtend. Intra is heel bijzonder, 11,35 euro. En en cent. Dus ik zou maar gepast betalen. Met onder andere Wax Friend, Prime en Slick. Dat is vanavond in de Melkweg het, het wekelijkse feestje, moet ik zeggen, encore. Met het thema RB karaoke. Dat is dat allemaal vanavond in de Melkweg. En vandaag natuurlijk ook in. Uh, in het recreatiegebied Gasperplassen uh, Gasper Zuid in Amsterdam. Met uh, Gasper Pleasure 2015 is om 1 uur begonnen. En ook dat is uh, zo meteen alweer bijna afgelopen. En vanavond in de Stalker, iets dichter bij huis in Haarlem... hebben we het feestje Shake and Bake. Het begint om 11 uur, duurt tot vijf uur in de ochtend. In 7 euro met onder andere David uh, Ghetto en Dominique Brooks. Dat is allemaal vanavond in de Stalker. En nog eventjes, uh, 29... Mr. Land 2015. Ik denk dat we dit jaar drie dagen gaan doen. Dus uh, we gaan het allemaal meemaken. En ook schrijven we vast in je agenda dat team, uh, dat is uh, oktober, 16 oktober. En dat weekend Amsterdam Music Festival. Eigenlijk het hele, de hele weken is het dan uh, Amsterdam Music Festival. Daar komen alle toppers van de wereld, komen allemaal naar Amsterdam. Dus daar uh, moet je zeker bij zijn. CFM Zandvoort, genoeg gelul. Terug naar de muziek. Hier is Dubvision en M&E. But I found your heart. Dat was de laatste schedeerd van Tom Boxer en Morena met Heartbreak. En ook hoorde je nog Arston featuring Christian Burns met Where the Lights Are. CFM Zandvoort, Nightwalk. de Nightwalk. Iedere zaterdagavond van 9 tot middernacht een wandeling over het strand. Door het duin en het centrum van Zandvoort. Met het eerste uurtje natuurlijk. Hè. Een hoop muziek en een hoop gelul. En straks, nou ja, straks. zometeen vanaf 10 uur, een uur lang, de Global House 5 met DJ Mouza. En straks vanaf 11, het beste van de clubs uit Italië... met DJ Cavascelli. Maar zover is het nog niet. Het is nu even tijd voor de 10 boven beste plaatsen van de dansgroep Deze week op 10, Freejack, Mr. Belt and Weasel... met Somebody To Love. En op 9, Camel Fat met Constellation. Op 8, Nora and Pure met Saltwater 2015. En op 7, Collective Doemerstraße met Sorry I'm Late. Op 6, Mantle Jordan... Met de party, this is how we do it. Op 5, Eric Bridge en het nummer Opus. En op vier, Don diablo met All my. Mind. Gaan we misschien zo meteen nog even draaien. Op 3, Woods van NMI. En op 2, deze week Belle en uh, Shanness met Better for My Brain. Deze week op 1, een nieuwe nummer 1 in de team boven deze Platte radassen. Het is Technisha en Green met Sugar. En ik ga even kijken, want uh, ik had de uh, maar kennen even die video, dus we gaan even uh, luisteren aan die laatste video's van Actual en Grosso. met The Sun Is Shining. A simple band of gold, wrapped around my soul, hard for giving, hard for give. De muziek van Dr. Shiver en Solberjum en Bo, wat een team met Dam Dam. En daarvoor, ik heb me gevonden, had je gemerkt. De nummer 1, de 10 boven beste plaats voor het dansen. Het was Technisia, samen met Green Velvet, met Suga. De nieuwe rum, nummer 1 deze week. De 10 boven beste plaats voor de dansen. Die plaat gaan we nog vaak horen. En wie weet het binnenkort dat hij ook in de top 40 terecht komt. En ook in onze eigen Euro Breakdown. Zie je bij me het ziet erop het eerste uur. zo getreurd zometeen. DJ Mauser met zijn Global House 5. En dan vanaf 11 uur gaat Kapperskern. Uit Italië met de best van de clubs uit Italië. Nog een paar stukjes ziekte te gaan. Don Diablo is onderweg met Mai. My is Riffy Don Daalberg met Raven. En ik zeg tot zometeen na de break. 6.9 straks meer. 4 FM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 10